6 uur. Levi van Eck met het NOS journaal. In de Russische stad Sint-Petersburg is een universiteitsgebouw gedeeltelijk ingestort. Volgens persbureau Interfax zijn er geen doden gevallen. In het gebouw waren 81 mensen aanwezig. Zij zijn in veiligheid gebracht. Russische media melden dat er drie etages naar beneden zijn gekomen. De instorting zou zijn veroorzaakt door renovatiewerkzaamheden.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 Ik wacht hier al zo lang op jou. Geen sms krijg ik van jou. Je laat me zitten in de kaal Wie je zegt wat wil je nou? Ik wacht hier al zo lang op jou. Kom je wel? Kom je niet? To laten van je horen. Oh, to van je horen. Hey. Jij, ja, je wilde met mij zijn. Je...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 Voor de date vandaag om euro's zes Nu zit ik hier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 Ik weet nog niets van het leven, ik ben toch nog zo klein en kan alleen maar liefde geven.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 Kom regelrecht de avenue Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika Dat vader en dag moeder, dag zuster Ursula Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika Dag lieve rest van Nederland, dag lieve allemaal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 Mij, toen ik je zei Ik zal je missen, als je mij voor verlaat Ik zal je missen, als je straks de deur uitgaat To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 All these days, that is gold And <laughs> all I see these days, that is crap. Gelukkig hangt de liefde hele lang. Gelukkig hangt de liefde hele lucht We spijten met die pesos. Now this ain't no church. This ain't Nee, rijp ik weer naar de fles. Roep mijn baas me bij de les. Het ritme van de winter. Kap.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 Dus zijn we gewoon niet hoe moeilijk wij zijn. hebben U nee, vluchten nee, uit uw vaderland, omdat u niet beviel om het af te leren dan? Je weet het, hè? Alleen als hij ijs en ijskoud is.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 snolle bolletje. Uit de kontje. Snolle bolken. Kende jullie deze nummer? Hoofd, schouders die tankt op. Tank. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.